Uh, Rijvers toen bij Van der Kuilen, gaat Van der Kuilen nog snel alleen maar door. Weer Rijvers. Dan een bal bij Abe, dan weer Van der Kuil. Bij Abe dan komt Abe alleen doel. Abe een kelletje. Jaaaaaaaaaaaa! Abe heeft gelijk gemaakt. De stand is 1-1. B12, 21, A6, F14. Vraag. In welke voorstelling kleedt men het slaperig geworden der kleine kinderen? Zandmannetje, Klaas Vaak, slaapluizen. Antwoord. Vroeger in een nachthemd, tegenwoordig meer in een pyjama. <laughs> Hij droomde dat hij in een zaal zat, in een groot gebouw. Het was middag. Plotseling ging de deur open en kwamen er vier dronken soldaten binnen. Een van hen pakte een fles bier. Hij strekte zijn hand uit om hem tegen te houden, maar de soldaat had de fles al aan zijn mond gezet.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 And the hope of the hope of the hope